Dus dat was dat een beetje een parallel denk ik? Of hebben gestaan, ze hier ja. al meegetrokken in uh, Je Moed, of niet? Uh, ja, <laughs> ja, ja, ja. we zijn eigenlijk, uh, uh, Jennifer had eigenlijk heel lang een uh, soort wisselende contact eigenlijk. <laughs> okay. dus, uh, dus, dus, dus dat was eigenlijk uh, of een duo uh, met Gerben, of met mij, of ja. met een ander. Dus dat, uh, dat wisselde nog wel eens. Oké, okay. dus uh, ja, dat loopt eigenlijk best wel ver terug. Ah, en wij kregen ja. op een gegeven moment, dacht ik ook van ja, maar wie is er nou eerst? Hè? Wie is dan? Uh, nee, ik wil, nee, ik wil. <laughs> nou, maar dan gaan we het gewoon met z'n drieën doen, toch? Ja. Hé, hey, we gaan eventjes uh, naar het nieuws. Die Ook belangrijk. is onduidelijk. Ja. Maar de twee landen Ruzieën al een tijd over toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan. Maar de Iraanse president waarschuwde de Taliban kort geleden dat Iran recht heeft op water uit de Helmand. Zowel Iran als Afghanistan kampen met aanhoudende droogte. De regeringen hebben nog niet officieel gereageerd op de vuurgevechten. Wel zegt een Iraanse commandant dat de Taliban forse verliezen hebben geleden. Max Verstappen staat morgen bij de start van de Grand Prix van Monaco op pole position. De Red Bull coureur wist in zijn laatste ronde de tijd van Fernando Alonso te verbeteren met 84 duizendste van een seconde. Charles Leclerc, die de afgelopen twee jaar op de eerste startplek stond, mag morgen als derde vertrekken. Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, vertrekt vanaf de laatste positie. Bij de kwalificatie knalde hij tegen een muur. En voetbalclub Borussia Dortmund heeft op een bizarre slotdag de landstitel in Duitsland verspeeld. In eigen huis werd het 2-2 tegen Mainz. Bayern München won door een late goal bij FC Köln. En daardoor is Bayern dat tweede stond toch kampioen voor de elfde keer op rij. Het weer. Het is nog zondag bij 20 tot 23 graden. Op de wadden iets minder warm. Vanavond en vannacht helder. Later vanuit het noorden wat wolken. Een minima tussen 6 en 9 graden.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 Is de zomer van ZFM met, met nu entertainment for you Kom. Mr. World we're checking in you know it's history in the making Now mathematically this doesn't make sense but in this scenario Gentlemen. I opened up the doors, now go ahead and come in. I got that bullet 305, you ain't laugh. I'm in the aisle of 305, you ain't So many options, so little chance. A little bit of Erica with extra on the side. It's more and more for me, more and more for them. Switch it up and then switch it back again. Two to one ratio. Mm, cest la vie. Two to ratio. Round and round and round and round we go. Sing like sir so. We gon' have a love fest. One, two, three, four. is notorious, It ain't gotta be serious. No time for mysterious. How about we all get delirious? Amiga, do we do amiga? One ratio. Mmm, se One ratio. Round and round and round and round we go. <laughs> like her, she likes her. We gon' have a love fest. One two tres, manaje tu. Let's get down to business. Low. Tap, tap like a bongo. i like them and they like me Plus one equals three makes sense to me. <laughs> oh! Round and round and round and round we go. Round and round and round and round we go. Yeah! I like her, she likes her. We gon' have a love fest. One, two, face, my nice, each Must get down to business. Zo, dat was hij dan wel. Street to Tango van uh, Pitbull. Ja, hey, het ziet er toch gezellig uit als je in de water kijkt. Mag ook wel een keertje. Ik heb net een beroerde week achter, achter de rug. Met een hoop regen in Kroatië, dus helaas. Maar goed, het zonnetje hier oh. <laughs> Maakt het weer goed. Hé, hey, we gaan uh, ja, naar het volgende nummer luisteren van uh, de band Stretto. En, uh, en die is getiteld? The Bird. We hebben een hoop echo, uh, Gert, joh. <laughs> you just go ahead that could be nice though you haven't seen it yet with your own eyes i see you dig the ground searching for what it will bring Ja, de rest, de rest heeft mij verlaten. Dus, uh, <laughs> daarom klinkt het zo. Uh, maar het is, uh, het, is, het is in ieder geval een groot applaus, hoor. Hey, um, ja ik ga nog even een nummer inzetten. En dan uh, praten we zo weer even verder. En dan hebben we nog eentje te gaan, hè? Yes, ja. Yeah. Gaan we doen. Cry to me in uh, Salmon Cause you're on the phone But don't you feel like a cry Don't you feel like a cry For here I am a hundred the smell of her perfume, uh, don't you feel like a cry, uh, don't you feel like I uh, don't you feel like Heerlijke, heerlijke ouderwetse jaren 60, nummer van uh, Solomon Burke en Cry to Me. Ja, is dat ook een beetje jullie genre? Ja, ja heerlijk. Dat wel lekker, ja. Uh, ja. Zeker. Een beetje ja. jaren 60. Uh, kijk jullie om... Uh, Gert-Jan twijfel ik een beetje. Nou, Eind jaren wat, 60. Ik, ik op het 78. <laughs> ja, dat, uh. ja, dit is wel hoor. Ja. Maar ik heb wel in een band gezeten met veel jaren 60. Okay. Dus ik uh, nee. ik, ben, ik heb, ben er wel mee vertrouwd. Oké, okay, want de, de band bestaat niet meer? Uh, Jawel, maar uh, ik ben er niet meer uh, in. Okay. <laughs> <laughs> hij werd te oud hè. Ja, hij werd te... <laughs> te oud, ja. <laughs> We zijn er verjonging toe hè. Oh. Hey, maar uh, ja, hoe ben jij erbij gekomen Richard? Want... Ja, ik kende, ik kende ze dus natuurlijk ook al allemaal, al die jaren. En ik heb nog bij Jennifer op het, op het kinderkoor gezeten. Nou, daar was ik dan uh, zes of zo. Oké. Okay. En uh, dus in de loop van de jaren hebben wij gewoon heel veel samen gespeeld ook. En um, nou, dat, um, dat zij het met elkaar ook over hadden om, uh, om, om stretten als band op te zetten. Uh, en wat, wat net al gezegd werd, ze hadden in, in duo's, soms in trio's al samen gespeeld. Ja, en uh, wij speelden natuurlijk ook al dan, op een andere manier samen. Zei ze, Joh, zou ik het niet leuk vinden om ook bij de band te komen? Zeker als we wat, uh, wat grotere optredens gaan doen. Ja, Dan ja. hebben we gewoon die bas nodig. En uh, Wil je dat? Ja, dat, uh, dat wil ik graag. En uh, hier ben ik dan. Ja, dat, ja, is, ja, niet dat, meer, is, uh, dat is eigenlijk om, uh, om het, uh, het geheel van de band een beetje... Uh, Body te geven. Uh, leven ja. Ja. Ja, ja. leven ja. in te blazen, ja. zeg maar. Hey, en, uh, ja... Nou ken ik jullie al een tijdje, tenminste, jou als laatste niet natuurlijk. <lacht> maar uh, ja, waar is dat stret over een aantal jaar? Denk je? Oh, nou. nou, wij begonnen toevallig uh, twee weken geleden. hadden wij al best wel een, vonden wij, echt wel een groter optreden. We stonden op die Libelle Zomerweek. Nou, dat is ook wel meen. een ja. groot ja. festival. Waar in totaal echt wel iets van 10.000 bezoekers. Dat is een druk bezocht. Ja, zeker. Ja. Dus dit was ook echt wel een grote podium. En goed in elkaar, echt met een hele backstage. En, en nou, toen waanden wij ons echt wel even als grote artiesten. Ja, dat vond <laughs> ik heel echt, erg ja. cool. Ja. En nou, dus dat, dat, ja, dat daar, smaakt wel naar meer in ieder geval. Dus het Zo. ja. zou gaaf zijn als we nog meer van dat soort festival of grotere podia echt mogen betreden uiteindelijk. Ja. Ja. Ja. Ja, die, die mix is denk ik gewoon echt heel gaaf. Als we wat grotere optredens kunnen doen... maar waar, waar we het ook wel eens over hebben... is dat we een, uh, nou, dan toch misschien het theater in willen... maar dan echt met eigen ja. nummers. Uh, uh, daar fantaseren ja. we ook wel over. Dan, van, hoe zou dat zijn om... Een mooi liedjesprogramma bijvoorbeeld... in een kleine intieme setting. Dat, dat vinden we eigenlijk ook gewoon heel erg mooi. Dus, ja, want Dat is zijn een, mooie een dromen. Het droom is eigenlijk carré. Ja, ja zeker. Ja, ja, <laughs> ja hoor, ja. ik doe mee. Ja toch? ja, ja, ja Ziggodome en Carré, een beetje ja, ja, ja, nou, die combi is erg leuk Die combi is inderdaad ja. heel leuk hè, Maar uh, ja, je moet nooit de, de kleine zaaljes vergeten natuurlijk. Nee, nee Heel veel artiesten vergeten dat wel eens ja, Weet je wat, en dat vind ik vaak ook nog wel spannender Of dat we betreden ook wel eens bij ons thuis of zo op voor, Heel intiem voor je eigen familie en je vrienden ja. Ja, Dat vind ik altijd echt het spannendste om, om te doen In plaats van zo'n zo groot podium is, is ook spannend Maar die spanning gewoon weer als je terug gaat naar de basis Ja ja, die zijn wat, uh, wat feller naartoe van joh, dat is niks. Of, uh... Nee, die zijn <laughs> heel, heel erg eerlijk vooral. Ja, vooral heerlijk. Eerlijk. Nee, ja, heel, heel goed hoor eigenlijk. Ja, ja, ja, ja ik dat, bedoel, als je dus, dus bepaalde families bij elkaar hebt, ja, dan. dan ja. Dan hoor je daar heel gauw uit van uh, dat is niks of dat is ja, wel wat. Of dat is die zo'n idee geweest of uh, aha, dat heeft die echt... Ja, uh, of je moet dat erbij doen of... Uh, ja, ja. ja precies, nou dat is wel, uh, zo maken we het wel met z'n allen uiteindelijk ook. Al. Ja ik, ik bedoel, uh, ik, ik weet het zelf, ik, ik deed vroeger altijd uh, het, het, het geluid uh, van een band. En, uh, ja daar waren ze altijd heel erg creatief. En daar waren we gewoon een beetje aan het oefenen en uh, ja, er kwamen hele leuke dingen uit. Bijvoorbeeld een, een, een ballet, waar ze dan aan het zingen. En toen uh, ja, kwamen we op het idee, weet je, dat doen we een beetje reggaeton tussen. Ja. Ja. Weet je, en daar komen verrassende dingen uit. Echt, dat, uh, Zeker, ja. En dat is prachtig. Wie is eigenlijk de stimulans van de band? De stimulans van de band. Uh, als het gaat uh, om uh, het regelen van optredens en dat soort dingen. Uh, en het, uh, ja, dat, dat is toch wel eigenlijk Jennifer. Die, die, die is echt wel uh, zeg maar daar de drijvende kracht achter. En de muziek? En uh, liedjes uh, daar die heb ik eigenlijk tot nu toe uh, meestal geschreven. Uh, dat, ja, daar ben ik eigenlijk uh, de drijvende kracht achter. Ja. Okay. En uh, wie, uh, wie improviseert het meeste? Nou, ik krijg in één keer drie Ja, dat is duidelijk. Ja, ja, dat is overduidelijk, ja. Samen, wij improviseren wel echt. Uh, uh, en wij zijn ook wel van de afdeling foute grappen. Dus meestal zorgen wij wel dat het... Uh, ja, voor de humor uh, inderdaad moet je bij Gerben zijn vooral. Dat is altijd heerlijk ertussen. Ja, binnen drie ja. minuten is het niveau vaak... Weer, uh, ja, inderdaad. Beneden Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, Ik ken dat, uh, dat heb ik namelijk ook als ik op mijn werk ben. Dus, uh. ja. ja, en verder is het wel, ik denk wel gewoon het hele proces... We vullen elkaar heel veel dingen ook wel weer aan, zeg maar. Van nou, die is daar goed in, die is daar goed in. En die neemt dat op zich en samen creëren we het wel dan weer met z'n allen. Dus dat vind ik ja. ook heel, uh, heel leuk. En af en toe van buitenaf, hè. je hebt nu zangdocenten bijvoorbeeld... die dan dingetjes die wij dan zelf nog niet bedacht hebben. denk ik, oh, wat leuk, goed idee. Nou, dan komt er opeens een leuk extra koor dingetje bij, bij een liedje. Dus dat is ook uh, met stemmetjes. Nou, dat vind ik ook wel heel erg leuk om te maken en te doen. Dan opeens hoor je dat en... Zo maken we eigenlijk allemaal wel. Ja, want bij het improviseren uh, zijn jullie het dan ook wel nog vaak met elkaar eens? Of, of? Nou ja, het is in, zo in het begin een proces. Dan, dan zit je wat te pingelen of te doen. Van, oh, lalalala, dan denk ik, oh, nou, dat, is, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Misschien kunnen we daar wat mee. Dus ja. dat, dat dan wel zeker, ja, in het begin. Ja. Ik denk dat we nog een nummer gaan draaien. En dan gaan jullie ja, weer gaan klaarmaken we voor de laatste yes, nummer. Yes. En dat doen we dan met uh, Brace en Frank van Letten en Zo Donker Zonder Jaal. Hm? zonder jou. Brees hier in het noorden van Zandvoort aan het optreden momenteel. En ja, hier hebben we Stretto in de studio. En die gaat ja, optreden hier voor u. Ons laatste nummer alweer. Ons laatste, ja. Het is uh, Travel Along. Why don't you travel along with me? Just get on board it's all for free. There in front of me, and I imagine that you're with me. I see it doubting about you and me. I know I'm asking it casually. If needed, I will get on my knee as long as you come along with me. You don't get along with me It's something else that we'll see Ja. Dan. Ja, ja. Cool. Ja, het. ja. Het gaat, gaat eigenlijk sneller dan je denkt he. Ja, ook dat. Ja. Ik bedoel, ja. Hey, um, ja. bij deze wil ik jullie natuurlijk hartelijk danken voor jullie komst hier naartoe. Nou, jullie ook weer, uh, jij ook bedankt dat we hier weer mochten zijn. Ja, ja. super leuk weer. Ja, leuk inderdaad. En uh, ja, ja, leuk, uh, leuk ook te, te horen en te zien dat het, uh, dat het goed gaat natuurlijk. En uh, ja, dat jullie weer een mannetje rijker zijn. Zeker, wie weet waar we de volgende keer weer staan. Nou, en binnenkort, want deze nummers die we vandaag bij jou gespeeld hebben, die, uh, die gaan we zelfs nog uitbrengen komende maand. En dat gaan wij elke keer doen. Iedere week komt er straks een nummer. Dan ja. bouwen we dat op naar de officiële release. Dus je hebt wel de primeur. Uh, dus, uh, dus ze zitten al op een maand te komen? Yep. Ja. Zoiets, ja. Oké. Okay. <laughs> nou, EP mag ook natuurlijk. Ja, <laughs> Tegenwoordig nu, ja, doen ja, ze het ja, met een EP. De deal, he, maar, uh, we beginnen met een EP. Ja, toch? Ja. Hi, um, nou ja, nogmaals, uh, dankjewel. Heel graag. En Tot de volgende keer. En uh, goede terugreis uh, terug. uh, terug. uh, trouwens. Of uh, hebben jullie nog wel optreden? Vanavond nee, niet, hè? Ik heb een repetitie. Nee. Maar... Oh, ja. Lekker vrij. Lekker, Lekker vrij. Zo is het. Hey, um, nou, dan gaan we in ieder geval uh, ja, afsluiten met uh, Jennifer Turbo en uh, Alone. The secret is still Stretto hier aan het afbouwen is... Uh, was dit uh, Jennifer Terwyl en... Uh, ja, Alon. En wij gaan lekker verder met een, uh, een verzoeklaatje En dat is afkomstig van Jeroen. Jeroen, jij wilde graag horen Talk Talk... en Such a Shame... I'll yeah. De muziek van Talk, Talk uit de jaren tachtig. Hier bij ZFM Entertainment voor You. Oh, nee, niet Entertainment voor You. Zandvoort voor jou. Hé, hey, ja. Hé, hey, ja. En het is ook eventjes de laatste. En we gaan lekker de stoppen in met zandwoord voor jou. En natuurlijk blijft Entertainment voor You wel gewoon lekker doorgaan. Op de zaterdag tussen vijf en zeven. En we hebben nog een verzoekplaatje. Dat is afkomstig van, van, van Miranda uit Rotterdam. En die vragen een plaatje aan. Frans en Sieneke. En een nacht met jou. Rocks B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 Laat siempre siempre, altijd met Laat je siempre, siempre met tu favoriet. Laat si altijd ¡Eh! quedo... altijd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 Hier onder Landvoort en omstreken. Zo is het. Ja, zeker weten, uh, Frit. Ja, ja, daar zijn we weer. Ja, hallo, ik ben <laughs> er weer. Nee, even, even met Benno. Even, even ja, bijkletsen. Kleine ja. uh, klein, uh, bijklets. Ja. Zeg maar. Ja. En jij, uh, nou ja, Stretto heeft uh, net uh, opgetreden bij ons. Ja. En uh, ja, was uh, geweldig. Zeker. Toch? Nou meer ja, uh, dan geweldig uh, uh, eigenlijk. Dus uh, ik bedoel, uh, ja, we zien ze ook uh, uh, vast alweer een keer terug. En uh, ja. Hopelijk zijn we dan. Uh... Dat zijn ze met vijf of zes of uh, zeven. Ja, <hijs> ah, dat zou ook nog kunnen. Je, je kunnen. weet het nooit. Ja, in ieder geval, uh, een mannetje of zes, dan uh, wordt het uit, dus want dan past het hier niet meer in. <hijs> nee, de, de studio, nee, dat broer. is ook niet zo. Net had je een uh, speciale uitvoering van die uh, coronaplaat, hè? <hijs> ja, ik kreeg niet hoe het is. Gaat goed. <hijs> eh, zo, zo. Ja. Even, zo, uh, ja. Van die corona platen Ja, die, die, die club... Uh, ja, club, die uh, club, uh, ja, ja. dat Is het is wel gewoon dezelfde plaat? Uh. Het is... Uh, of van een andere uitvoering. Nee, het is een, totaal, een totaal andere uitvoering. Oké. Okay. En wie doet het dan? Uh, ja, even... Uh, ik, ik zal even kijken. Uh, kan ik dan nog terug? Ja, uh, laat maar zitten. Laat uh, maar zitten. Laat, uh, me zitten. laat uh, me zitten. Uh, maar zitten. Uh, maar ja, het is... Uh, een lekkere plaat. Zeker, zeker. Ja, een, echt een, een club... Uh... De nee. Club Remix. Ja. Ja, ik zit te kijken of ik hem gelijk kan vinden, maar... Uh... Ja. Nee, nee, nee. Ja. Hé, hey, we, we, we doen op. trouwens uh, één keer in drie maanden Zandvoort voor jou... Uh, met de twee uh, programma's. Maar ja. we gaan heel even op uh, zomervakantie. We gaan eventjes op zomervakantie, want ja... Uh, uh, drie mensen hebben toch uh, alle drie uh, verschillende wensen. Zeker, zeker. En, en uh, ja, dan... Dan kan je maar beter gewoon even een, een zomerstop houden. Dus zomerstop voor uh, dit programma, Zandvoort voor jou. Ja. Maar jij gaat gewoon door toch met Entertainment voor Ik ga uh, Entertainment gewoon door met voor Entertainment en jullie met Zandvoort op zaterdag. Zeker, wij van uh, 2 tot 5 en jij van 5, van 5 tot 7. 7. Ja, In de mits we op vakantie zijn natuurlijk. Ja, ja. Ga, ga je alweer op vakantie? Ja, ja maar je moet af en toe rusten. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. <laughs> Heb hey. je nog een uh, leuke plaats? Ja, wat dacht je van de Weather Girls? A raining Man? It's Raining Man. Zo zijn hier ook. Eh, vanaf eh, de tolweg hierna. Van 2 tot 7. Dat is een uh, lange, uh, hele lange weg. Maar we hebben het gered. Ik heb het goed gedaan. Zo is het. Welk is het fout gedaan? Als ik terugkijk. In de tijd. Een lach. Met zo voel ik mij vandaag. Dat was hij dan, de live uitvoering van uh, André Hazes. Bloed, zweet en tranen, nou dat was het zeker. Vijf uur lang, radio maken. Zandvoort voor jou. En dat allemaal vanaf de tolweg Tina. We gaan lekker met de zomerstop en uh, later uh, hou ons in de gaten en komen we weer terug bij u. Onze eigen programma's gaan natuurlijk wel door. Dus gewoon uh, de Zandvoort op zaterdag en uh, ja, natuurlijk entertainment voor jou. Die blijft ook tussen 5 en 7 en van 2 tot 5 natuurlijk. Uh, Zand wordt op zaterdag. Ja, dus bij deze wil ik u bedanken voor het kijken, voor het luisteren. 5 uur radio, ze zitten erop. Ja, het lijkt wel een marathon. Dat is het eigenlijk ook een klein beetje. Maar goed, uh, ja. We hebben goed weer gehad. We hebben leuke artiesten gehad. We hebben leuke muziek. En uh, ja. Dat kan de pret niet drukken. Sowieso niet. Hey, uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, graag tot de volgende keer. En sowieso natuurlijk zaterdag met entertainer for You. En uh, zaterdag uh, natuurlijk ook Zandvoort op zaterdag. Van 2 tot 5. En van 5 tot 7.